En Linda praat en ja, ze hebben gewoon uh, tegen mij gesproken. En ik heb inderdaad antwoord op mijn vraag gekregen. Ja. Nou. Ik sta wat te bibberen. Gek, hè? Je hoort er nog meer van. Ja, oké. Okay. Ja, we nemen contact met je ja. ook. Ja, Cecil. Goeie weekend gehad. Eh, uh, ja, ja, ja, ja. Speciaal gisteren. Ja. Zaterdag was het wat minder goed. Ja, ja. Hoezo? <laughs> ik heb je vleden week gezegd, Cecil, dat de de je in de tuin moet moest werken. hard werken. Ja, ja, ja. En, uh, ik kruk af en toe zo'n beetje, je ziet misschien door de studio omheen krukken, mijn rug die uh, wil niet meer zoals twintig, dertig jaar geleden, hè. jij ja, nee. wil te hard te snel gaan, man. Je, oe, een beetje rustig gedaan, dat hè. Het was van het prachtige weer, Cecil. Dat ja. zet aan tot werken. Ja, ik weet, jij, jij bent een man, man met veel temperament. Nou ja, dat temperament, dat, uh, dat is wel een beetje minder. De bruis bij jou altijd zo uit, hè. Ja, die jaren kan tellen, hè. Moet je rekening ja. houden, als je, als je ja. doorgaat in die tempo, dan... Voordat je denkt, dan moet Akka je voor zorgen. ik weet, je hebt gelijk. Je hebt ja. volkomen gelijk, Cecil, maar... Uh, het is net als het mooie weer is. Iedereen zijn meteen de deuren open, wijd open. Ja. En dan gaan ze zitten en dan krijg je ze in ze hun nek. En dan gaan ze klappentanden. Het is net als Anita, he. die heeft pijn in de nek. Oh ja, dan heb je ook de deur open gehad. Ze heeft in het toch gezeten. En, en vanmorgen, vanmorgen zei jij tegen André, hij moest hem maar dicht doen vanwege de kou. Ja. Maar goed, Anita, het was mooi weer. Zondag is ze in het toch gaan zitten. Meteen in de nek gekregen. Ja. Dat is foutenboel. Ja. Dus dat is fout -e -boel. Dus je ziet, Piet, wanneer het een de jaartjes gaan tellen, moet ja. je ook een beetje. Goed, uh... Ik denk dat dat niet zo belangrijk is. We hebben gisteren een goede dag gehad. We ja. mochten echt ons verheugen. Mm -hmm. In de dienst uiteraard. Uh, we hadden een heerlijk avondmaal. We hadden de inzegening van een nieuwe oudste in de gemeente. Oh, ja ja. En. Uh, nou, we mogen de luisterers wel weten, we hebben de boer van Stanley Dissels. Die wel in de gemeente hier spreekt. Ja. Waldie, is gisteren bij ons, dus als oudste, ingezegend. Oh ja. Waar we heel blij mee zijn. Ja, ja. En waar wij enorm, ja, vreugde, zou ik zeggen, in, ja, ja. in beleven. Het dus was een heel erg fijne dienst. Gisteravond hebben we een themadienst gehad, zoals dat genoemd werd, als we dat noemden waarbij dus voor de tweede maal het thema toerusting tot dienstbetoon werd ja. behandeld, niet in een preek maar in een, ja hoe zou ik dan een thema, een soort leergang hè? Ja, ja. En uh, we mochten zien van gisteravond ook weer mm -hmm. dat de mensen daardoor bemoedigd werden aangesproken, ik geloof dus dat soort dingen heel erg belangrijk zijn voor kinderen gods. Ja, ja. Mm. Toerusting tot dienstbetoon, niet voor jezelf, Zelf, maar voor de ander. Om het ja, ja. uit te delen waartoe wij geroepen zijn, mm. zoals de heer Jezus ook zei, hij was mm. allerdienaar eigenlijk. Ja. Hè? Mm -hmm. Mensen willen dat vaak niet zien, maar Jezus was gekomen om allerdienaar te zijn. Ja, hij is en als wij ook datzelfde willen toepassen in ons eigen leven, mm -hmm. om een dienaar voor de ander te zijn, ja. niet te mm. boven. Het zou veel kosten en voor vele mensen, hè? maar wat zou het opleveren? Ziel. Ja, hè? ja, ja dat, ik, dat is het he. Wanneer je gaat dienen, hè, dan uh, het kost je wat, maar ja. de, de, de uitkomst daarvan is, is mm -hmm. zo wonderbaar. Ja. ja, en dat zei Waldi gistermorgen ook nog toen hij even sprak. Hij zegt, ik wil voeten wassen. Ja. Dat is hetgene wat mm -hmm. je als, uh, als dienaar van de Heer moet mm -hmm. willen doen. Ja. Nou, als je ja, en dat en wilt, dan mm -hmm. kan je het ook. Ja, en voeten wassen is, is niet zo makkelijk hoor. De tafel lekker is beter, weet je. Ja, en de aan tafel de tafel leken. zitten en je laten ja, bedienen, ja, oh, hè, prachtig dat, prachtig. dat vind je nog veel mooier. Ja, ja. Maar uh, ik geloof als wij de, de, de intentie van de Heer Jezus in ons leven willen laten werken, ja. mm -hmm. dat wij, en wij zeggen dat wij van Jezus zijn, ja. is een heel zwaar woord natuurlijk, ja. dan moeten we ook doen wat Hij gedaan heeft. Ja. Dienen. En daar ja. ...gaan we vaak allemaal man kan Ik ook hoor Cecil, ja. het is oké, ik ben ook wel precies... Wel, we zijn allemaal nog in de leerschool Piet. Ja, allemaal, ja. allemaal Maar gelukkig hebben we het voorbeeld van de Heer Jezus, Cecil. Mm -hmm. ja. En dat is ook waar wij voor in Perusia ons willen inzetten. Ja. Mensen, dien elkaar in de liefde van ja. Jezus. Amen. Nou fijn, goed, uh, ik geef je de drijfsel over en ik wens je een fijne je Dankjewel, Cecil. Jij bedankt voor het draaien tot heden, tot het, voor de praatjes die je erbij geleverd oh, ja, hebt natuurlijk Ja hoor, oh, ja, ik denk de mensen, fijn dat de mensen nog blij zijn met Proust, en heel blij ook ja, ja. ja, ik heb wel eens mensen gehoord en die vragen dan wel eens, hoe doen jullie dat allemaal? Ja, hoe doe je dat allemaal, om negen uur draaien we de sleutel om van de van de zender ja en dan uh, twee uur daar weer uit drie uur, twee uur, en dat tussenin nou ja dat wordt dan ingevuld door de luisteraars ja. en wij draaien gewoon wat plaatjes want ja. in wezen Cecil mm -hmm. is het toch zo dat de luisteraars het meeste van het programma invullen het klopt dat klopt en, en uh, we hebben gemerkt dat waar je ook niet denkt dat men naar Paroesja luistert mm -hmm. weet je mm -hmm. daar luistert ze naar Paroesja en daar zijn we ook heel blij mee we ja. zijn blij mee met alle paters en fraters die ook tegenwoordig luisteren en met de nonnetjes. We zijn blij met jullie hoor, heel blij zelfs. En nou, het is... Het is zo leuk als de mensen zeggen, oh soms we zitten gekluisterd aan die mm -hmm. mm -hmm. en Denk je soms ja. aan programma's van vroeger hè. Ja. Dat je uit school kwam, dat je die programma per ja, se ja, Geen ja, ja, heel ja, snel ja. open en zo. Ja, ik weet dus. ook. Die zijn ook van die dingen, daar herinner me ook nog wel een paar van die dingen van. Ja. Wat, dus daar wat anders natuurlijk. Jacob Hamel op dinsdagmiddag weet je wel, van de avond Al de hollen naar huis gaan, want ik wilde ja. Jacob Hamel even horen met die liedjes, nog dat is gezellig. Mm -hmm. Ik is gewoon wat jij zegt. Of ja, uh, ik, ik, ik had zo'n zo programma, is heel raar hoor, maar. Um, vroeger als de school uit was, wou ik het Hollands kwartiertje horen, hè. hoorden oh, ah, ja. Hoorde je liedjes van Max van Praag? Ja, ja. Weet je, wat was nog die tijd, hè, hoorde mm -hmm. je? Het was gewoon een kwartiertje, maar Hollandse liedjes. Ja, ja. En dat vond ik leuk, ik, ik wou ze graag horen. Ja, ja. En kwart over twaalf kwam het nieuws, hè. Ja. Dus ik, ik wist dat ik ervoor naar huis hoorde om ja. gewoon die liedjes te horen. Ja. Dat, dat ik alleen meezingetjes mee uh, Ja. Ja, oh, ja. Dus, ja. Die jongens van toen. Maar goed, en we zijn blij dus dat de mensen ook zo gekluisterd zitten aan de radio. En dat ze gewoon reclame maken, dat is onze grootste grootste, hoe heet het, reclame op dit, dit ja. gebied hè? Ja. Van mond tot mond. Ja, dat is hetgeen dat de mensen moeten doorvertellen, maar ook, mm -hmm. en ik ben, weet zeker dat jij er ook van tuit, uh, overtuigd bent, onze kracht. Dat is het. Vanuit hoog. Ja, vanuit zeker, omhoog. Zeker. Hè? Ja, dat, dat, dat is sowieso. Dat Teste is de motivatie. Dat, dat is onze fundament. Ja, ja. dat is onze He. fundament. Maar nu spraken we even hoe de mensen van mond tot mond dat ja. vertellen. Hè? Ja, ja. ja. Ik, ik vond het zo leuk. Iemand zei. Weet je wat zo leuk bij jullie is? Als je aanschakelt, hè, is het altijd. Je weet het is een gospelstation, is evangelisch. Je wordt niet verrast plotseling met de popmuziek of zoiets. Nee, of of, of nee. iets anders of zo. Maar ze weten het is puur gewoon evangelisch. Het is leven. Dus um, Ja, ja dus, um, dat kunnen ze ook heel erg waarderen. Maar mm -hmm. uit groepen waar je het niet zou verwachten. Dat is juist het dus, verwonderlijk. Dus, wat mij vaak verwondert: ja. dat je zegt van hé, hey, lees, uh, luister die ook. Hè, zoals ja. we morgen even F mm -hmm. Frankie Boy vlak voor zijn. Uh, ja. hè, dat mm -hmm. zijn leuke reacties die je dan hebt en die ja. je dus echt. Uh, ja. Een beetje, beetje bemoediger weer, hè? Ja, echt een man die twee keer naar Mekka gegaan is en ja. echt zich inzette voor, ja. voor dat en zo. Ja. En plotseling ja. is ook een licht doorgedrongen over wie Jezus is en zo. En, ja. Ja. en daar kunnen wij alleen maar het gereedschap voor zijn, de Heer ja. moeten wasdom geven. Zaaien, ja. dat is voor ons geen probleem, nee, nee, maar wij nee. kunnen nooit geen wasdom geven. Nee, nee, nee. De kiemkracht ligt bij God. Amen. Ja, zeker. En die zal zorgen dat... Ja gaat ontkiemen. Ja, we hebben een paar namen genoemd, maar ja, kijk, we kunnen iedereen zijn naam noemen, hè. maar um, ja. dat zijn gewoon... Dat zijn we dat zo het gesprek naar voren komen, ja, en ja. Uh, mm -hmm. En ik ben blij dat wij van dag tot dag door de geest van God vernieuwd worden, om het ja. ook door te blijven geven. Ja, ja. We hoeven nooit met een oude zegen, de zegen van gisteren, ja. die hoeven we vandaag niet te hebben. Nee. Want God geeft nieuwe zegen vandaag. Ja, ja. Eén persoon wil ik een hart onder de steken, dat is Miep Dame. Ja? Wie? Miep dame. Ja even een hart onder de riem steken ja. en zeggen, meisje, ga door, hou vast. Zo is ja. het zeker tegen, Er blijft altijd kracht over. Juist, ja. De heer gaat hard gebruiken als iets bijzonders. Nou, dat is geweldig, dat is zeker. Geweldig. Maar ja, en zo zouden ook vele bijvoorbeeld, um, oudrie oh, is gisteren gedoopt. Oudrie, oh. oh, ja. Ja, die, die gaat uh, als rassen schreden vooruit. Mm -hmm. Vanuit een telefooncel een keer bellen ze. Ja, ja, weet over de radio ik nog. Ja. Ze, ja, ja, weet ik nog. Ze, vertel ik voor de luisteraars even. Mm -hmm. heeft ze de radio over, heeft ze de Heer over de radio aangenomen. Ja, dat weet en ik het nog. Als hij ja. doorgegaan is. Ja. Geweldig. En mm -hmm. Zo zullen we nog veel dingen meemaken. De Heer zegt, hij heeft dingen oneindig veel meer dan we ja, kunnen bieden of beseffen. Ja. ja. Ja, je kan er niet tegenop bidden, nee, ja, nee. je kan je de verwachtingen zijn, als we wel wat voor grote verwachtingen we zouden hebben. De woorden schieten te kort. Zou nog te, dat te laag ja. zijn bij, bij de grootheden mm -hmm. dat wat God nog geven wil. Maar mm -hmm. nou goed, ik geef je de draaistel over, anders blijven we doorpraten. Ja, ja, want <laughs> euh, over zulke soort dingen kun je wel door ja, blijven praten, want ze zeggen dingen die iedere keer tot ons komen zijn altijd ja. weer nieuw, en we mogen altijd weer ons hier verblijden. Ja, Piet van Soes, hoor je het? Piet van Soes zegt hij vindt het leuk, altijd als we een bouwtje maken. oh ja? ja, ja, ja nog meer ik van denk dat hij dat vlotter werkt natuurlijk, hè? Ja, want ja, de, ja uh, die, die broodjes vliegen door ze hangen. <laughs> nou, la, laat die maar uitkijken, want dan wordt het dan een lekker en zo ja, door ja, midden, en al brandingen daar. Ja, ja, ja, Nel, ja, Nel hoorde ik net nog even iets, Leuk, Nel. Fijne, Los, mensen, ja, ja. fijne mensen ja. mensen ja, ik zou haar zeggen, ik ken ze als een mensenleeftijd, maar ja, dat, dat, dat ja. wordt nou weer te lang natuurlijk. Te lang, te lang, te lang. Fijn fijnste ja. ziel. Oké, okay. ik geef je de draai Ja, over En, en uh, we gaan, we gaan op dezelfde tour door. Oké. Okay. En om 12 uur gaan we met de quiz aan de gang. Oké, okay, Piet. En uh, nogmaals een hele goede morgen had ik uiteraard eigenlijk vergeten. Ik heb al zoveel gesproken over morgen. Zonder u eigenlijk een goede morgen te wensen. Dus bij deze nog voor die uh, komende even kijken. 17 minuten nog een hele goede morgen. En ik ben blij weer bij u in de huiskamer te mogen komen. Ook op deze maandagmorgen. We zitten al in de maand april. En u weet het hij doet wat hij wil die maand april. Oh wat is het koud op de fiets. Ik, eh, ik geloof dat ik het nog niet zo koud gehad heb van, de, van dit jaar als vanmorgen op de fiets naar de studio. Maar ik ben er gekomen en hier in de Knusse studio is het weer lekker warm dus wij gaan ook vrolijk verder. De jaartjes, Piet. Wat zeg jij, Cecil? Dat zijn de jaartjes die tellen, jongen. Had jij het niet koud vanmorgen? Ik meen als ik jou hoorde vanmorgen dat jij nou ook niet zo... Uh... Nou ja, maar goed, ben je, ook... je hebt zelf gezegd, de jaartjes gaan tellen. Ja, heb ik dat gezegd? Je had pen in je rug vanmorgen. Oh ja, ja dat is ook zo. Nou, vanmorgen dat... Uh... Mijn fietstocht heeft me weer goed gedaan, Cecil. Oh ja. Gaan we weer praten zeg, maar. zijn ja. we mee bezig vandaag? Nou, ja, beste mensen, ja, dat krijg je zo even een interruptie. Wij gaan een plaatje draaien op aanvraag van de heer Heuving. De heer Heuving, hij bedankt iedereen voor kaarten en voor de bemoediging tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis. Ik neem aan dus dat hij nu thuis is. Gerde Kilian wordt door de heer Heuving gegroet. Mevrouw en kinderen en iedereen de hartelijke groeten. En we gaan luisteren naar Esther Teams. Die gaat zingen Ik heb het zelf gezien. Ja, en dit was Esther Timps met het lied Ik heb het zelf gezien De heer Heuving vroeg het aan voor Gerde Kilian, vrouwen en kinderen en iedereen de hartelijke groeten, maar speciaal iedereen bedankt voor de kaarten en de moedigingen tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis ofwel de Holy City, aangevraagd door mevrouw Hubelmeijer. Ook mevrouw van met... 12 heen en dat kunnen we eigenlijk niet maken, Anita. Dus we gaan maar snel aan de gang met. Ja, u hoort het goed. De kokjes klinken weer voor onze quiz. Vandaag weer met bijstand van Anita Termeulen. Hartelijk welkom weer, Anita. Jo, je mag rustig wat zeggen. Ja, oh. ja goedemiddag luisteraars. Dag Piet. Dag Dag Anita. Ik voel me nou weer op mijn plek, alhoewel oma ziel het ook goed gedaan hebben hoor, ja, daar gaat het niet zeker, om. Ja, tuurlijk. Maar, uh, ja, jij hebt je eigen sound hè? Vind je? Ja. Vind je? <laughs> hoor je dat ze Siel bescheiden? hebben oma heb het je? ook heel ziel? goed gedaan hoor. Ja, ja zeker wel. Ik heb voor mij Anita weer vragen van Exodus. Vijf stuks. En uh, het is vandaag maandag 3 april luisteraars. Dat weet u inmiddels ook wel. Misschien heeft u zaterdag ook wel de een of andere aprilgrap beleefd. Dat u zich heeft laten beten nemen. Er waren een paar die ik al dadelijk door had dat dat een grap moest zijn. En uh, ja je moet echt alert zijn op die dagen uh, Anita. Dan laat je je eigen niet zo gauw wat in de maag splitsen. 1 april. Al die aprilgrapjes. Maar goed, wij zijn nu op Parousia met de quiz en u kunt weer gaan antwoorden op vijf vragen uit Exodus. We beginnen Exodus hoofdstuk 22 bij vers 1. Daarna vijf vragen voor gevorderden en vijf vragen voor beginners. Eenmaal bellen met een goed antwoord per telefoonadres, moest ik gaan zeggen. Volgens luisteraars, per telefoonadres. En dan euh, niet meer bellen, want dan komt de ander aan de beurt. Alleen voor Exodus hebben we de uitzondering. Die tellen dus niet mee als u gebeld hebt in Exodus om daar een vraag van te beantwoorden. Mag u dat ook gaan doen in de gevorderde, als u een gevorderde bent. En als u een beginner bent, ook bij de beginners. U heeft de meeste kans als beginners. Anita, ben je bereid om de eerste vraag te gaan lanceren voor de luisteraars? Ja, Piet. Nou, ik zou zeggen start dan maar. Wat moet er gebeuren als iemand een rund of een stuk klein vee steelt of slacht? Wat moet er gebeuren als iemand een rund of een stuk klein vee slacht of steelt? Parhoesja, goedemiddag. Auwe Piet met jouw Toffels. Hallo Jo, Wanneer Welkom. iemand een rund of een stuk klein vee steelt en het slachter verkoopt, dan zal hij vijf stuks rundvee als vergoeding geven voor het rund. En vier stuks kleinvee voor het stuk kleinvee. Ja, heel goed Jo. Bedankt. Je zou ja. haast zeggen, de mensen zouden graag willen dat een stuk kleinvee weghalen. Hè. Dan krijgen ze er vier voor, vijf voor terug. Ja, allemaal de groeten. Dank je Jo. Ja, iedereen. Jo. Dank, jo. Bedankt voor je voorlezen Jo. En antwoord. Doei. Dat was Jo Stoffelt. Stoffels, Exodus 22 vers 1 was dat. De tweede vraag, wat lezen we als een dief betrapt wordt, het zij s nachts of overdag? Wat lezen we als een dief betrapt wordt, het zij s nachts of overdag? Parousia? Goedemiddag, broeder. Dag, zuster Geerts. Leuk dat u even belt. Ja, hoor. U was er vroeger altijd bij en ik heb ja. een poosje gemist. Ja. En nu niet is het weer gelukkig. Ja, maar het gaat nu wel weer, hoor. Oké, okay, fijn te horen. Ja. Mag, u Mag ik maar... antwoorden? Ja, hoor. Begint u maar. Indien een dief bij een inbruik betrapt en zo getroffen wordt dat hij sterft, dan rust daarop geen bloedschuld. Indien de zon is opgegaan, dus daarop wel vergoed. Rust daarop wel bloedschuld. Hij zal volledig vergoeding geven. Indien hij niets heeft, zal hij verkocht worden om wat hij gestolen heeft. Ga maar door. Oh, indien werkelijk het gestolene levend in zijn bezit gevonden wordt, het zij rund, ezel of een stuk klein vee, zal hij het dubbele als vergoeding geven. Ja. ja. Heel goed, mevrouw Geertz. Ja. Bedankt voor het voorlezen. Geen dank. En uh, ja, was het nog maar zo. Hè? Dan kregen we al onze gestolen goederen nog een keertje terug. Ja. Hè? ja. En nog zelfs het dubbele. Ja. Bedankt, mevrouw Geerts. Geen dank. En tot horen. En de hartelijke groeten. Ja hoor. Dag. Dag. Dat was vers 2 tot en met 4. Voorgelezen door uh, mevrouw Geerts. Het grote ja. goed. Vraag 3. Wat is er bepaald over het wijden van zijn vee in eens anders wijde, akker of wijngaard? Wat is er bepaald over het weiden van zijn vee... in eens anders wijde, akker of wijngaard? Parousia? Ja, met de jager. Hallo, broeder de jager. Nou, wanneer iemand het veld of een wijngaard laat afweiden... en hij zijn beest daarin drijft dat het in eens andere veld bijt, die zal het van het beste zijn velds en van het beste zijn wijnsgaats wedergeven. Ja, inderdaad. Bedankt, de groet aan uw vrouw. Ja, ik en, doen. En straks misschien nog eens meedoen hè? Ja, ik heb nou uit de verta oude vertaling. Ja, ik heb het gemerkt. Geef niet, het komt op hetzelfde neer. Zo is het. Oké, okay. Nog. Meneer de Jeger was dat met vers 5, vraag uh, 4, en wat over een brand die ontstaat in het veld, enzovoort. En wat over een brand die ontstaat in het veld. Parhousia? Dat was de brand weer niet. Ja. Paroussia, zie je wel, ik denk dat hij toch bezig zijn boom te kappen. Paroussia? Dag om Pietjes, ik met Ria. Hallo Ria. Dag. Wanneer een vuur uitgaat, is dat het? Uh, vers 6 moet je zeggen. Ja, ja, ja? Ja. Wanneer een vuur uitgaat en vat de doornen zodat de korenhoofd verteerd wordt, of het staande koren, of het vel, hij die de brand heeft aangestoken zal het voorkomen wedergeven. Ja, ja. prima. Okay. Bedankt Ria. Doetjes. Ria Tiels was dat met uh, vers 6. De laatste vraag van Exodus. Wat lezen we over geld dat in bewaring gegeven is en het wordt gestolen? Wat lezen we over geld dat in bewaring gegeven is en het wordt gestolen? Parú, yeah. Ya. Met hoi. Er heeft iemand voor me geklapt en ik ben er. Nou, dat heb ik in de gaten. En nog wel vers nummer 7, dat is veilig. Zal ik nog voor jou ook een krappen dan? Ja. Ja? Ja. Nou, als een twa-na-twee dan. Als ik gelezen heb. Ja. W wanneer iemand aan zijn naaste geld of goed te bewaren geeft... en het uit het huis aan die man gestolen wordt... zal de dief, indien hij gevonden wordt... het dubbele als vergoeding geven. Juist, Lies, ja. tot zover. En weet je, Matthäus 5 heeft... Schreef... Wacht even, ik moet even klappen zo. Oh ja. Ja, nou, heb ik gedaan nu. Oh, in een ds 5 heeft Christus nog al die geboden verzwaard. Doei. Ja. Doei Lies. Doei. Dat was Lies vrijling met vraag. Of met vers 7. Dat ja, waren ze van Exodus. Ze. Dus Anita voor vandaag. We gaan over naar onze volgende serie van Gevorderden. Vijf vragen voor Gevorderden. Iedereen mag bellen. Ook als beginners het weten mogen ze bellen. Maar dan zijn ze in de beginnende... Uh, Siri, natuurlijk uitgeschakeld. Eén goed antwoord per telefoonadres. En nu gaan we de eerste vraag van gevorderden laten horen. En kunt u bellen. Er wordt even gezeefd. Dan weet u het. U krijgt eerst de telefoon. En dan horen wij of het echt iemand is die antwoorden wil. Of een een of andere grapjes. Anita de eerste vraag. De eerste vraag. Er wordt in de Bijbel een Buriet genoemd.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 Ja, en u weet hè, we gaan even zeven, dus u krijgt eerst iemand aan de telefoon. Anita, zeg nog even, wie, het, wie wat voor iemand was het ook weer? Ja, hier? het was geen burit zie ik hier, maar een buzit. Ik heb weer een tikfout gemaakt hè. Ik heb Ja, goed, nee. een tikfout. Buzit dus, in plaats van buurit, buzit. Baruchia? Ja, uh, dat is uh, Elihu geweest. Ja. Die, uh, nou ja, die jonge man. die uh, met die vrienden van Job, uh, of na die vrienden van Job, uh, die drie vrienden het woord ja. uh, tegen hem voert. Ja. Een bekende stem is dat dan niet. Wie is dat ook weer? Zeg, uh, telt dit ook mee voor de tweede, twee keren dat je per week uh, mag opbellen? Nee hoor. Oh. Nee hoor, dit is totaal buiten de hele andere reglement om. <laughs> Wij hebben nu, Je mag nu niet meer bellen vandaag voor een ander antwoord. Dat geldt wel. Oké. Okay. Maar wie was je ook weer? Nico. Mikkel, hè? Ja, We hè. Nico, Nico. Ja. ja, nou kom ik er weer achter. <laughs> maar hoe kwam je zo gauw achter die ELU? Ik was wel benieuwd. Nou ja, ik heb dat boek nog niet helemaal gelezen, nog, eigenlijk het meeste nog niet, maar nee. um, wel het begin en het eind natuurlijk, ja. maar nou ja, dat, uh, dat wist ik nog ervan. Ja, het was zeker vanwege zijn leeftijd, hè? was dat een handvat voor je? Nadat nou, je een tijd lang gezwegen had vanwege zijn leeftijd, zoals Anita dat vroeg? Nou, dat was. Want dat een... was eigenlijk de aanwijzing die tot het goede antwoord zou uh, moeten leiden. Of zij buziet jou wat? Nee, want dat wist ik niet. Dat heb ik nagezocht. Maar ja. die leeftijd, dat was inderdaad de hint, ja. Dat was de hint, hè? Ja. Oké, okay, Nico. Bedankt. Ja, oom Dat Tot horen, hè? Shalom. Doei, shalom. Ziens, Dankjewel. Doei. Nico was het met het juiste antwoord. Ik vond het heel goed. Ja, ik het. Ik zou het niet geweten hebben, niet hoor. Is het mij goed? Oké, de tweede. De oh, de... zeg even waar het staat, hè? We lezen in Job 32, vers 1 tot dat is dus Elihu, vriend van Jo. De tweede vraag, hoe heette de moeder van Adonia, vrouw van David? Hoe heette de moeder van Adonia, vrouw van David? En u kunt bellen, 83 12 12. En u weet het, er wordt eerst even gevraagd wie u bent. We hadden de microfoon dicht. Ik had de microfoon dicht. Je? Ik had de microfoon oh. dicht. Sorry. Het, uh... Ja, nog even vraag 2 oh, beantwoorden, ja. want uh, en nog even van de eerste vraag waar het staat. Vanwege 7 had ik eventjes de oh, microfoon dat heb dicht. Ik in de gaten. Heb ik. Nee, dus even nog de antwoord, antwoord op de eerste vraag. Nico was dus uh, Elihu, vriend van Job. Dat kunt u lezen in Job 32, vers 1. Tot en met 6. Vraag ja? 2. Hoe heette de moeder van Adonia de vrouw van David? Hoe heette de moeder van Adonia de vrouw van David? En nu is het wel doorgekomen, nu hebben ze het allemaal ja, gehoord. Ja, nee, als je voor een dicht microfoon zit. Ik heb te het niet praten, in de gaten. <laughs> Nee, Ik ga het niet niet. Ja, en toen had ik het in de gaten. Ik denk, oh wacht, even herstellen. Ja, goedemiddag. Ik nee, ben Marisha de Waard. Ja Marisha. Hallo. Uh, de moeder van uh, de Donia of zo, die heette Hagit Ja. Heel goed. goed. Hoe wist jij dat zo snel? Ben je oh. zo goed in de Bijbel thuis? Nee hoor, niet zo na. Nou, niet zo heel erg hoor. Oh. Maar, maar. Hoe, hoe wist je dat zo gauw ineens dat Hagit of Gagit was? Ach, nee, Hagit Ja, maar in andere Bijbel staat het met een ZH. Ja, mijn moeder had het opgezocht en toen mocht ik het hebben. Oh, heb jij een goede moeder, zeg? Ja. Ja. Nou, bedankt. Ja. Bedankt je moeder ook maar. Oké. Okay. Ja? Ja. Doei. Dag Marisha. Dag. Zij had het goede antwoord gegeven. De moeder van Adonia, de vrouw van David heette Haggith. 2 Samuel 3 vers 4, 1 Koningen 1 vers 5, 2 Kronieken 3 vers 2. Vraag 3. Wie was de moeder van koning Joahas en Zedekiah? Wie was de moeder van koning Joahas en Zedekiah? Ja. Dag oma Biet. Dag mevrouw Eshuis. Heel nog heel hartelijk dank voor het uh, plaatje straks, ik heb genoten. Ja, wij hebben ons gerehabiliteerd zei ik hè? Absoluut, volkomen. Goed. Heel fijn. Ja, en zijn moeder heette Hamutal. Ja. Ze en... was de dochter van Jeremia ja. uit Lipna. Was geen ja. moeilijke vraag voor de familie Eshuis. Nee, was het. Gezien, gezien dat uw man... Al die koningen en alles wat erbij hoort zo'n beetje... Uh, ja, dat is ja, waar. Het. Eigenlijk voor hem een fluitje van de zend, hè? Oké, okay. bedankt. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. allemaal. Joer, nou, en dag. tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag, dag. ogen Piet. Doei, dag van huis De moeder van koning Joahas en Zedekia heette Hamutal. Twee Koningen, 23 vers 31 en dat was mevrouw Eshuis. De vierde vraag, van welke geschiedenis is Jehudi bekend? Van welke geschiedenis is Jehudi bekend? En nou grijpen ze allemaal naar hun hoofd Anita. Want wie mag in vredesnaam wel die Jehudi zijn? De vraag even luid en duidelijk herhalen Anita. Van welke geschiedenis is Jehudi bekend? Paroushia? Dag oma Piet met Hedy. Dag Hedy. Hallo, dat is een tijd geleden dat jij met de quiz meegedaan heeft. Ja, maar uh, het, werk... dan werk ik. Ja, dan werk je en je bent nu, uh, nu ben ik... ziek begrepen. Ja. Heet... Ja. Uit het briefje wat ik had voor een plaatje voor je. Ja. Mooi hè, dat plaatje. Ja heel mooi ja. ja. En ik wil... Speciaal voor jou apart uitgezocht. Ja. Je nagaan. <laughs> he? En Naga. het is een mooie titel hè? Don't you know it's time to praise the Lord. Ja ik heb het opgenomen. Oh. Zo. Zo. Dus jij gaat het nog meer keren draaien. Ja. ja heel ja, ik goed. is mooi. Nou fantastisch. Maar wie is nou Jehudi? Bij welke geschiedenis hoort hij? Uh, dat is een profeet die oh. de koning voorlas. Het staat in 1 Jeremia 36, ja. vers 14. Wat, wat een kei hè. No. Nou, een kei hè. <laughs> wat een kei hè, die heet die. Nou, zo kei niet hoor, ik heb het opgezocht. Ik heb gauw ik in de concordance heb... gekeken, denk ik. Ja, wel ik loop... zo, zo. <laughs> <laughs> Maar ik vind dat het... Top, het maar hij is geen profeet. Nee, ja. hij is een bode. Juist. Die de boekrol van de profeet Jeremia aan de, de koning voorlaat. Ja, en toen... En dan werd die rol afgesneden en verbrand. Juist. Dat was het. Ja. Wat barhoeg de schrijver hmm. durfde het zelf niet te doen, omdat nee. hij ook gevreesde ja. voor zijn leven. Hij kon namelijk die koning, ik ga niet zeggen welke koning het is, want het is misschien nog een volgende keer een aardig vraagje in. Uh -huh. Maar die koning die trok ze er eigenlijk niks van aan, staat er. Hij sneed twee, drie tot vier kolommen af ah, en hij wierp ze dan in het vuur op dat moment ja. dat het brandde. Ja, dat is hier, ja. Ja? Dat het hier, ja. Heel goed, Hedy. Bedankt, hè? Ook bedankt. En dan ja, weten u we weer wat er met die boekrol van Jeremie gebeurd is. Ja. Maar gelukkig hebben wij hem nog. Oké. Okay. He? Ja, gelukkig wel. Zo hè? is dat. Ja. Hedy bedankt. Oké en veel zegen. Dankjewel. Ja, doei. doei. Hedy Bogaert was dat met het juiste antwoord. Dat was dus van de geschiedenis van het voorlezen van de boekrol van Jeremia aan de koning Jojakim. Wat hij moest doen en waarna de koning iedere keer na drie of vier kolommen deze afsneed en in het vuur wierp. Ja. De laatste vraag. Oh, dat staat dus in Jeremia 36, vers 14, vers 21 en 23. Mm -hmm. De laatste vraag: hoe heette de zuster van Lot? Hoe heette de zuster van Lot? Ja, dat ja, was uh, zuster Santjes. Was dat niet Milka? Nee. Oh, sorry, dat ben nee. ik verkeerd. Goed zo, bedankt. <laughs> Daar, ja. zuster Santjes. Dag hoor. Nee, dat was niet Milka. Ja? ja, maar Clara, ik dacht dat het ook Milka was, want er staat de dochter van Haran en Lot was toch ook een eh, zoon van Haran. Maar er staat nog een naam bij Jiska. Ja, die moeten we hebben, ja, die. die moeten we hebben. De maar dochter ik dacht van dat Milka Haran. ook, de dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Nee, maar dat is niet zo, dat lees je dan toch fout. Je moet het even goed lezen, de dochter van Haran ja? en de vader van Milka. Die moet je even overslaan, oh. want dat, dat staat op dat vorige en dat is, ja, dat vrouwen samen te vervoeren met uitvoeren. Ja. Maar de dochter ja. van de vader van Milka, de dochter van Haran, is ja. Jiska. Ja, dat staat er dus achter de vader ja. van Milka en Jiska. En Jiska, dochter ja. van Haran, ja. de vader van Milka. Milka, die komen we, ja dan moet je weer de Bijbel zoals als ik die op het niet pakken ja. hoor. Ja. Dan kom je er helemaal precies uit. Ja, dus Jiska is Anders zou ik een Jiska. hele lijst van, van naam moeten gaan noemen en ja. dan raak je toch weer verward. Maar ja. Jiska hier wordt genoemd als ja. de dochter of de zuster van Lot. Clara, je bent ook een kei, net zoals Hedie. Nou, ja. een keitje hoor. Nou, nou, je zit niet zo vaak ernaast hoor. Je bent dus wat dat betreft echt een, een gevorderde. Nou ja, ik, ik heb zelf geen concurrentie dus het is echt wat zoeken hoor. Jawel, jawel, jawel. Ja, ik heb er wel één, maar ja. ik hou er niet zo van. Nee, als je is, dus ja. een beetje ja. weet waar ze staan, kom je er ook uit hoor. Ja, zeker. Oké. Okay. Dit staat echt een beetje verwarrend, vind ja. ik hoor. Ja, dat, ja, ja. maar uh, in een andere vertaling staat het wel heel duidelijk. Nou, dan zal ik die erbij pakken. Oké. Okay. Ja. Dag, Dag, Dag Clara. Dag. Doe. Ja, ik. die zussen van Lot heette uh, Jessica. Genesis. Genesis 11 vers 29 en dat was Clara 6. Ja, en dat was de laatste vraag voor gevorderde voor deze dag. Uh, Anita, we, gaan we hebben nog beginners. wat uh, beginnersvraagjes. Hè? En echt weer mensen, alleen dus de beginners die mogen antwoorden, anders is het te eenvoudig. Dus, ik zou zeggen beginners, ga er recht voor zitten als Anita de vraag gaat stellen. De eerste vraag voor de beginners. Na hoeveel dagen kwam Jezus voor de tweede keer bij zijn discipelen waar Thomas wel bij was? Na hoeveel dagen kwam Jezus voor de tweede keer bij zijn discipelen waar Thomas wel bij was? 83, 12, 12. We leven nog steeds na de paastijd, in de napaastijd noemen we dat en dan hebben we vragen dus ook over die na om u een klein beetje op weg te helpen. Ja. Dag met gaat. Hallo Agaad. Johannes 20 vers 26. Ja. Jee, heel goed. Ja, acht dagen. Acht dagen zie je wel. Agatha die gast waar ook over naar de andere kwazen Ja maar ook. ik wist net ook die vraag. Van, maar, van ja, ja maar ja. omdat je wordt gezeefd ja. Duurt het langer nu met de ja. telefoon dus je kan niet uitdokteren. Nee. Oké. Okay. Goed. Fantastisch Agatha. Okay. Bedankt. Doei. Dag. Dat was Agatha met het juiste antwoord. Dat was dus na acht dagen. Johannes 20, vers 26. Vraag 2. Wat had Thomas gezegd toen men hem vertelde dat Jezus hun verschenen was? Wat had Thomas gezegd toen men hem vertelde dat Jezus hun verschenen was? Ja, u spreekt met Thomas Saal. Ik heb die vraag Tom, uh, kunnen Saul. antwoorden. Thomas Saal. Thomas Saal. Ja, Thomas Saal. Thomas ja, Saal. Ja. U bent een beginner? Uh, nee hoor. U bent een gevorderde? Gevorderde, ja. Nou, hey, oh, daar mag u niet mee. Dat is jammer. Nee? Het is een vraag voor de beginners. Oh, daar He, Want het is zo'n bekende geschiedenis dat ja. uh, we hebben hem uit de gevorderde lijst gehaald en in de beginnerslijst <laughs> geplaatst. Een volgende keer beter, hè? Ik heb toevallig die uh, tanks hier bij me, dus... Oh, ja, ja. Nou ja maar, het is leuk dat u even belde, maar u vindt het niet erg dat we hem aan de beginners laten, hè? Nee, hoor, nee. Oké, okay, bedankt okay, voor uw belletje. Oké, iedereen. Doei, Thomas Sow. Ja, ik moet even nadenken, Thomas Sau. Ja, mensen, hij is voor de beginners, want de geschiedenis van Thomas, nemen wij aan, is toch ook bij beginners wel bekend? Dus echt de beginners. ja? Uh, ja, Oom Piet. Ik dacht Johannes 20. Uh Wie hebben wij? Een wilde, wilde jong uit Haarlem. uit Hol Hol Holendrecht? Uit Hollendrecht. Hoe is het, Wil? Nou, een beetje aan het uh, kwakkelen de laatste ja? tijd. Een ja. beetje veel ziekte en de gekken. Ja, jammer, hè? Maar goed, blijf vertrouwen, hè? Ja, hoor. Oké, okay, nou, het antwoord staat inderdaad daar. En zeg het maar. De andere discipelen dan zeiden tot hem, we hebben de heren gezien. Doch hij zei tot hen, indien ik zijn handen niet zie, het teken van de nagels en mijn vingers, steek ik het teken van de nagels en mijn hand, uh, in, het, in het steken van de nagels en mijn hand steek in zijn zijde, dan zal ik geen zins geloven. Juist, dat is het goede antwoord, Wil. Hartelijk en wil, bedankt. En ik wil daar gaat nog uh, veel zegen wensen. Heel goed. Heel goed, Wil. Bedankt, hè? Dag. En jij ook veel sterkte en uh, de weer gauw bovenop, hè? Ja hoor, bedankt. Dag Wil. Dag. En het antwoord van Wil de Jonge kunt u vinden in uh, Johannes 20, vers 25b. De derde vraag: Wat zei Thomas toen hij Jezus zag en deze hem zijn wonden toonde? Wat zei Thomas toen hij Jezus zag en deze hem zijn wonden toonde? Dag, met Ria. Hallo Ria. Is dat Johannes. Uh... Heb jij net ook al niet een goed antwoord gegeven, of was het in de Exodus? Exodus. Oh ja, nee, dat is goed. Ja, ik moest even nadenken, zie je, was je nou in Exodus of, neem, laat horen, maar is, is Ria is dat een beginster? Uh, uh, Anita, ik laat ja. even Anita jureren hoor, oh, ja, of jij een beginster bent, ja of nee? Dat het wel. Ja, oh nou, ze knikt dat jij het mag zeggen. <lacht> nou, wat sta jij streepen voor bij Anita? Ja. Ze is niet streng vandaag hoor. Ja, is het 628? Ja, ja. Oh, en Thomas antwoordde en zei dat tot hem, mijn Heer en mijn God. Juist. Ja. Hartelijk bedankt. Ja hoor. Dag. Fijn antwoord was dat, hè? Ja, bedankt. En jij gaf ook een goed antwoord. Ja, dag. Dag Ria. Dag, dag. Ria was dat en ze had het ook goed. Johannes 20, vers 28 was dat. De vierde vraag. Wat antwoordde Jezus hem toe? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Vraag vier, toch? Ja. Oh, wacht, ik zit al in de donderdige uh, serie. Nee, nee, het gaat inderdaad. Nee, je bent goed. Uh, even kijken, de ja. vierde vraag, wat antwoordde Jezus hem toen, wat antwoordde Jezus hem toen? En dat was dus het antwoord aan Thomas, nadat nou, hij gezegd had mijn Here en mijn God. Ja. Uh, Met Elena? Elena. Ja. ja. Elena! Ja. Heel goed zeg! Ja, uh, je, je mag het in Nederlands voorlezen oh, in, en ook in het Italiaans. Ja, ik moet in het Italiaans, want ik heb een Italiaanse boek. Hè? Oh, oh, wil je even kijken of het Italiaans wat Elena voor je leest het juiste antwoord is? Want ik kan geen Italiaans verstaan, Elena! Ja, dat is Johannes 20 vers 29. Ja. Gezul je zei. Perché mi hai veduto hai creduto, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Mm? Zie. Zie. zie, zie, zie, zie ja? ja, goed. Ja, ik heb hier uh, taalkundige op de achtergrond. Ja? Dus die zeer die knikken dat je het goed hebt gedaan. Ja, dat was een er was een 20 Ja. Het is, het is wel goed. Ja, we weten ook wel dat het goed is, want ze had die tekst al gezegd. Jawel, jawel, jawel. Maar kijk, ik wil toch ja, horen ja. of... Uh, nee, Elena, uitstekend. Elena, heel goed. Ja. Bedankt voor je meedoen, hè? Ja. En ik denk dat alle Italiaanse en Spaanse en dergelijke die het verstaan, heel blij zijn geweest dat jij het in het Italiaans heeft voorgelezen. Ja? Ja, ja kijk, dan, ik kan nou uh, andere woorden ook uh, doen, maar ja, omdat je Italiaans moet lezen, ik durf je ja. niet. hè. <laughs> zal ik zal het doen, zal het niet doen, omdat je moet in Italiaans lezen. Ja, ja. Nou. Ik je wacht altijd, hè? Heel fijn. <laughs> fijn, Helena. Ja. Tot de volgende keer hè? Ja. En dan horen we je wel weer. Ja. Doe, En Elena, bedankt voor je kaart. Oh ja, en ik Bedankt, Doei. Doei. Dat was Elena Christa en uh, dat antwoord kunt u lezen in uh, vers 29 van Johannes 20. Ja. De, de allerlaatste vraag voor de beginners. Wat had Jezus gezegd op die eerste dag na zijn opstanding toen hij plotseling in het midden van de discipelen stond terwijl de deuren gesloten waren?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 Ja, les best! Nou, met Suzanne te koelen. Hallo Suzanne. Suzanne. Nou, uh, ik wil niet zeggen dat uh, lesbest best hoor. Nee. <laughs> uh, je mag de volgende keer ook weer meedoen. ja aardig blijven, hè? Ja, dat zeg ik. Je mag de volgende keer ook uh, gewoon meedoen, Suzanne. Kijk hem. Is het Johannes 21, vers 19? Mag het een hoofdstuk minder zijn. Johannes vers 19, hè? Ja, laat maar eens horen wat jij daar leest. Als het dan avond was op denzelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waren de discipelen vergaderd, ja. waren om de vrezen der Joden. Kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hem, vrede zij uw lieden. Ja, ja, maar dat is hoofdstuk 20 hoor, Susanne. 20. Ik heb 21. Nee. nee. oh daar ben ik in de war Ja, ik zie het. Ja, ja. oké. Okay. Ja, dat zie dat ik. Dat daar kan je wel horen te beginnen binnen Ja, nou, maar ik vind het fantastisch. Heel het is goed hoor. Okay. Het is, uh, je las het goed ervoor, alleen per ongeluk zei jij even. Ja, ik zie het. Nee, eventjes een verkeerde blik geworpen. Ja. Blik terug. Ja, ik kijk naar boven naar de bladzijde. Ja. ja. En daar ja. stond Johannes 21. Ja, ja. ja. Maar, nou, maar dit staat nog net op blad, uh, bladzijde, op hoofdstuk 20. Hè? Ja, even gelijk. Goed, Susanne. Dag. Heel leuk en tot de volgende keer, hè? Jo, ja, en dat antwoord van Suzanne kunt u vinden in Johannes 20 vers 19. En dit was dan de laatste vraag van onze quiz voor vandaag. Heel hartelijk bedankt voor het meedoen. En Piet van den Burg gaat verder met de verzoekplaatjes te draaien. Om half twee komt Patricia Codrington met haar uh, programma Vice Versa. En uh, Anita, vertel even wanneer we er weer zijn natuurlijk. Oh hè? ja, donderdag zijn we er natuurlijk weer met de quiz om twaalf uur. En dan hebben we weer dezelfde serie, Ja. want dan zijn we weer met hetzelfde programma bezig. Oké okay Anita, hartelijk bedankt weer voor je assistentie. En we gaan een plaatje opzetten dat nu dus aangevraagd is van, uh, even kijken, door Doddy de Haan. Doddy de Haan, een plaatje van Wietse. Wietse, de Heide, Wietse van de Heide met niet meer dezelfde zijn. Het is voor Agade, voor Norine Massie, Wilma Scheun, Linde van Gom en iedereen die op luisteren zit. En ook de heer Van Heest liet zich niet onbetuigd. Hij groet met dezezelfde plaat Nel van Dalen. Ook Agade krijgt van hem de groeten. Tante Wil uit een Molenwijk. En iedereen die op luisteren zit, alle eenzame, zieken en bejaarden. Zijn. Toen ik Jezus ontmoette, nieuw leven begon in mij, ik wil niet meer dezelfde zijn. Ik herinner me hoe ik wachtte, toen hij riep me in de nacht maar ik koos te gaan, mijn eigen weg en niets van goed te rijden. De dag dat mij geheel bekende, Jezus nam mij aan. Ik wil niet meer, niet nooit meer dezelfde zijn. Niet meer dezelfde zijn, nu ik het weet wil niet meer dezelfde zijn. Begon in eind. De... Het lied was van Wietse van der Heide niet meer dezelfde zijn, Doddy de Haan vroeg het aan voor Agaat, Norine Mazie, Wilma Scheun, Linde van Gom en iedereen die op luisteren zit. En de heer Van Heest, hij deed de groeten aan Nel van Dalen, ook aan Agaat, Tante Wil uit Molenwijk, iedereen die op luisteren zit. Alle zieke en alle eenzamen. En u luistert altijd nog naar Gospel Radio Parousia. Het enige echte gospelstation op die grote Amsterdamse kabel. En ook op het ogenblik ver daarbuiten. Tot in Den Helder. En u hoorde ze uit uh, Loenen aan de Vecht. En u hoort ze wel eens vanaf een booreiland. U hoort ze wel eens vanuit de andere kant van Amsterdam bijvoorbeeld, Almere. Zelfs Lelystad is ook soms op luisteren. Dus die hele grote cirkel. Wat zei jou, me ziel? Putten. Mevrouw Meijer, ja uit Putten. Niet te vergeten natuurlijk, die ook altijd geniet. Omdat zij Radio Perugia kan ontvangen. Ons telefoonnummer is 83 12 12. En uh, we hebben weer een volgend plaatje inmiddels op de draaitafel gelegd. Dat komt van mevrouw Van Veen uit Haarlem. Dat is een nieuwe luisteraarster. Zij wil alle zieken, alle eenzamen en iedereen die op luister zit hartelijk groeten. En dat is met een plaatje van Ellie en Rickert met Zend mij. Ja. ...waakte ik, het leek een droom. Ik zag de koning op een hoge troon. En ik weefde op de drempel, engelen vlogen door zijn tempel af en aan. Ik zei, verlos mij, ik zal ondergaan. Met een gloeiende kool raakte hij mijn lippen aan. En zo sprak hij mij vrij en ik hoorde hoe hij zei, wie zal gaan, wie zal ik zenden, wie zal voor ons gaan, wie zal ik zenden, wie zal voor ons gaan. Daar is een kind dat om zijn moeder schrijft, daar is een oude man die honger lijkt. En een dronkaart op de straat, een heel volk dat ondergaat, zonder mij. Miljoenen mensen kennen echt nog sterren, dwalen als schapen op hun eigen weg. Door die woorden zag ik vast, dat Gods hart gebroken was. En ik zei, hier ben ik ik. Zend mij, hier ben ik heren, zend mij. zijn, maak alle volken tot discipelen van mij. En ik merkte toen hij sprak, hoe mijn hart met het zijne brak. En ik zei: Hier ben ik, Heere, zend mij.